10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Zometeen om half elf wordt het akkoord gepresenteerd dat het kabinet gisteren met drie oppositiepartijen sloot over de woningmarkt. De fracties van VVD, PVDA, D66, ChristenUnie en SGP kwamen vanochtend bijeen om over de afspraken tussen de onderhandelaars te praten. En D66-leider Pechtold zei als eerste dat zijn fractie met het akkoord instemt. Het regeerakkoord was niet voldoende, was hier en daar ook rigoureus. En we hebben nu ervoor gezorgd dat er veel evenwichtiger pakket ligt. En kort daarna zei ook ChristenUnie-Voorman Slob dat zijn fractie akkoord is. En inmiddels heeft ook de PvdA ermee ingestemd. In de afspraken staat onder meer dat de huren maximaal 6,5 stijgen in plaats van 9. Dat de verhuurdersheffing voor corporaties kleiner wordt. En dat de aflossingstermijn voor nieuwe hypotheken 35 jaar wordt in plaats van 30. De vakbonden CNV en FNV zijn meldpunten begonnen over omstreden crisismaatregelen van bedrijven. Volgens CNV-vakmensen houden bedrijven die steeds vaker vakantiedagen van werknemers in. Met het argument dat het crisis is. En ook worden kilometers niet altijd meer vergoed en wordt er loon ingehouden.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 ING kondigde vanochtend aan dat er nog eens 2400 banen verdwijnen bij de bank. 1400 in Nederland en 1000 in België. Emmanuel Geurts van vakbond de Unie over de ontslagen. Ik vind dat als het dan zo zou moeten zijn, dat er dan medewerkers weg moeten. Dat dan de, uh, zeg maar het gemak waarmee toch iedere keer weer grote groepen medewerkers worden uh, ontslagen. Dat die weggelegenheid, uh, als dat dan zou moeten, maar dan elders gevonden moet worden. Dus de, met grote ingrepen komt ook grote verantwoordelijkheid, vind ik.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 In Californië is de jacht op ex-agent Christopher Dorner beëindigd. In een uitgebrande hut is een verkoold lichaam gevonden. En de politie gaat er nu vanuit dat het gaat om het stoffelijk overschot van Dorner. Diverse Amerikaanse nieuwscenters melden al eerder dat er een lichaam was gevonden. Maar de politie sprak dat in eerste instantie tegen. De agenten zaten al dagen met honderden mensen achter de ontslagen agent aan. Hij wilde wraak nemen op zijn oud-collega's en hun familie, omdat hij het niet eens was met zijn ontslag.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 ANWB-verkeersinformatie. Op de A10 de ring noord van Amsterdam richting Den Haag... tussen Oostzaanerwerf en de Koentunnel 2 kilometer. Dat is een aanrijding. Bij de Koentunnel is de linkerrijstrook dicht. Op de A12 Utrecht richting Den Haag bij Noorddorp nog 2 kilometer. Dat was een aanrijding. Daar zijn alle rijstroken weer open. Tussen Hilversum en Weespen... tussen Almere en de bussen rijden geen treinen. Heeft te maken met een zijn en overwegstoring. Tussen Hilversum en Weespen rijden inmiddels bussen. De vertraging kan toch nog oplopen tot meer dan een uur.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 Makelaars willen af van de wet onroerende zaakbelasting. Raadsleden in Almere mogen binnenkort zelf subsidie uitdelen. Sommige Nederlanders aan de Costa Blanca moeten door de crisis noodgedwongen weer terug naar hun thuisland. Het is nu het derde jaar achter een dat ik in de zomer heel hard moet werken om mijn centen bij elkaar te krijgen. En om de winter te overleven. En dat kan ik niet opbrengen. En het ochtendhumeur van Koos Postema. Het is 6 minuten over 10. Dit is het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland. De brancheorganisatie voor makelaars en taxateurs, VBO-makelaar... wil af van de huidige WOZ-waarde van huizen. En in plaats daarvan zou er een vastgoedgetal moeten komen. Hans van der Ploeg, directeur van VBO-makelaar. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Wat dat is, dat vastgoedgetal, dat horen we zo meteen van u. Maar even eerst de woningmarkthervormingsplannen. De plannen om die markt uit het slop te trekken. De minister voor Wonen, Stef Blok, heeft een akkoord dus bereikt... hebben we uitgebreid gehoord vanochtend... met de oppositie over de woningmarkt. Zo gaat het btw tarief tarief voor verbouwingen weer omlaag van 21% naar 6% de aflossingstermijn van een hypotheek wordt verlengd van 30 naar 35 jaar. En er hoeft maar de helft worden afgelost. Goede plannen wat u betreft? Ja, zeker goede plannen. Het uh, was ook wel noodzakelijk. Hè. De woningmarkt was uh, behoorlijk tot stilstand gekomen. Dus het is goed te horen dat uh, er nu een brede coalitie is om deze, markt, uh, deze plannen door te voeren. Maar is dit ook het ei van Columbus? Nou ja, dat zullen we moeten afwachten. Ik vind wel de maatregelen die ik uh, voor zover ik het nu heb kunnen bekijken hebben vooral betrekking op de starters. Ja, en daar ligt ook wel de sleutel tot het succes wellicht. Hè. Als die starten en niet gaat kopen, ja. en dan gaat de rest van de trein ja. ook niet door. Nee, precies, dan blijft de rest ook stilstaan ja, eigenlijk. Ja. Um, Oké, okay. even terug naar uw idee, uh, uh, om de woningmarkt idee. U wilt de huidige WOZ-waarde van huizen eigenlijk afschaffen, hè? dat is het idee. Ja, en vervangen door een ander systeem. Ja, dat klopt. Leg uit. Nou, is eigenlijk heel eenvoudig. Kijk, uh, en uh, laat ik niet de indruk wekken dat we hier nou de woningmarkt mee aanjagen. Uh, maar het is uh, wel een onderdeel van uh, de woningmarkt aan uh, zich. De WOZ-waarde wordt modelmatig vastgesteld. Wacht even, wacht even, even. We gaan de woningmarkt hier niet bij aanjagen... maar voor de woningmarkt aan zich. Wat, wat, nou, wat het is vooral voor de woning-eigenaar van belang. Iedere woning-eigenaar krijgt een uh, zogenaamde WOZ-aanslag. Ja. En uh, daar is een van de grondleggers... Ik ga u even onderbreken, want wij gaan weer naar Den Haag. We blijven wel op hetzelfde gebied, de woningmarkt. Marcel Bril. Ja, de heer Samson komt eraan. Ja, er was enthousiasme in de fractie over dit akkoord. Het is goed moeilijk om de fractie te overtuigen. Nee, helemaal niet. Dit is een goed akkoord. Het is goed voor de werkgelegenheid in de bouw. Het is een evenwichtige aanpak van de huur en van de koopmarkt. Op deze manier helpen we Nederland verder. En we hebben het ook nog eens met een breed draagvlak gerealiseerd in de Tweede Kamer. Daarmee een grote kans in de Eerste Kamer en dan kan Nederland aan de slag. Maar het is dus ook een forse verbouwing van het regeerakkoord. Ja, maar op sommige punten is het zelfs een beetje een verbetering van het regeerakkoord. Iets meer ruimte voor investeringen door de woningbouwcorporaties. Een onderwerp wat vooral de afgelopen maanden heel pregnant is geworden. Bouwvakkers die in grote getalen werkloos worden. Daar is de Partij van de Arbeid met name bij betrokken ook fractieleden. En uh, dan zijn ze dus blij dat daar een oplossing voor gevonden kan worden. En werden er geen werkbouw gevondst toen ze hoorden dat het ook heel veel geld kost? Nou ja, dat is natuurlijk wel een punt van aandacht waar we de komende maanden mee verder moeten. Uh, maar ik zei ook gisteren al, ik ben optimistisch over het feit dat andere partijen... ook van de oppositie zich willen committeren aan het oplossen van problemen. Daar hoort ook het oplossen van begrotingsproblemen bij. U ja, zei het is... dat er extra bezuinigd moet worden. Nou, we zullen een, kijken wat er in maart aan opdracht ligt. Hè. Dan zien we alle voor, mee- en tegenvallers en die vliegen ons op dit moment om de oren. Dan zal het kabinet moeten bepalen wat er moet gebeuren en daarvoor een nieuw draagvlak weten te vinden, ook in de Tweede en de Eerste Kamer. U zei, uh, het is een verbetering zelfs van het regeerakkoord. Bent u toen, u aan het onderhandelen was, eigenlijk te snel geweest met een akkoord sluiten? Nee, maar uh, de omstandigheden veranderen ook. En je ziet dat, uh, nog erger dan we toen zagen, de bouw stilvalt. We hebben natuurlijk ook gezien hoe die uh, verkeerde berekening... rond die 4,5 van de onroerend goedwaarde uitpakte. Ja, dat zijn allemaal dingen die je dan moet verbeteren. Maar dat kwam dus toch door de snelheid, want u wilde het heel snel doen. Die cijfers die kwamen later... Nee, die 4,5 procent, dat was een plan dat in uh, wonen 4.0 stond. Een plan dat door de hele sector goed was doordacht. Maar ook daar kunnen dus uh, fouten in staan. Die moet je dan weten te herstellen. En tegelijkertijd, veel belangrijker, gaat het nu echt om het herstellen van de werkgelegenheid in de bouw. En ik ben blij dat we daar een draagvlak voor weten te vinden. En dat is eigenlijk de meest essentiële verbetering. Een akkoord wat op een breed draagvlak kan rekenen, creëert meer rust in de samenleving, creëert meer vertrouwen. En daar gaan mensen van aan het werk. Maar u uh, moest wel gered worden door de oppositie. En we hebben vanaf het begin gezegd dat we voor elk plan, zeker de grotere plannen... en dit is een van de allergrootste, dat we daar een draagvlak voor nodig hebben... in de Tweede Kamer wat breder is dan alleen de Partij van de Arbeid en de VVD. Dus vanaf het begin is er gezocht naar dat draagvlak. Dat is altijd wennen. Uh, dat is nieuw in de politiek. Dat hebben we de afgelopen tien jaar minder vaak uh, gezien. Dat zullen we de komende tijd vaker gaan zien. Dank u wel. Dat was Diederik Samson, de leider van de PvdA. En de bel die je op de achtergrond hoort. Ja. Dat is de bel hier in de Tweede Kamer die aangeeft dat de vergadering beginnen gaat. Nou, Diederik Samson die kon dus mededelen dat ook zijn fractieakkoord is gegaan. Die berichten hebben wij ook van de VVD en de SGP inmiddels. ChristenUnie, D66, uh, die wisten we al. Dus um, tel je die bij elkaar op, dan uh, zijn alle partijen akkoord. Oké, okay, dankjewel Marcel. Om half elf horen we jou ongetwijfeld weer. Want dan is die persconferentie van het kabinet. En dan worden ook alle details uh, bekend van de hervormingen die er zijn, of die er komen op de woningmarkt. Ik praat intussen met Hans van der Ploeg, directeur van VBO Makelaar. Ja, uh, uh, toch even nog reageren dan op wat we net hoorden van Diederik Samson van de PvdA. Hij noemt het een verbetering van het regerenakkoord, Want zoals het was, dat was echt vrij rampzalig. Vond u dat ook? Ja, dat klopt. Kijk, we hebben net al geconstateerd, de woningmarkt was gewoon tot stilstand gekomen. Ja. En wat Diederik ook zegt, van ja, ook de hele bouwwereld, als je zag wat daar aan ontslagen plaatsvond, ja, dat was natuurlijk dramatisch. Dus er moest echt iets goeds gebeuren. Ja, goed. Oké, okay. we gaan weer even verder weer naar. Uh... Het onderwerp waarvoor we u eigenlijk hadden uitgenodigd... namelijk het vastgoedgetal, dat, wilt u, ja. uh, dat is het nieuwe systeem... dat moet in de plaats komen van de WOZ-waarde van huizen. Ja. Ik stel voor dat we even de draad weer oppakken. Uh, want dat vastgoedgetal, wat is dat? Nou, we hebben eigenlijk een alternatief verzonnen... voor het vaststellen van uh, uh, de belastingaanslag, zeg maar. Die, ja. die wordt nu vastgesteld op basis van een modelwaarde. Iedereen die krijgt op zijn eigen huis een modelwaarde... die modelmatig wordt vastgesteld. Dus er komt eigenlijk geen taxateur aan te pas. En we hebben gezegd, ja, dat is eigenlijk altijd een hele onzuivere waarde... Uh, dat heeft zich ook geresulteerd in vorig jaar bijvoorbeeld maar liefst 182.000 bezwaarschriften. Nou, we hebben gezegd, ja, waarom laten we dat nou eigenlijk Mensen teuren? zijn het er niet mee eens. Ja, dat klopt. Ja. Uh, dus we hebben gezegd, ja, waarom uh, kunnen we daar nou geen slimmer systeem voor verzinnen? En terwijl wijk zegt van ja, als ik dat nou eens vergelijk met mijn wegenbelastingaanslag... dan uh, weet ik wat mijn auto weegt, ja. ik weet wat voor brandstof die rijdt... ik weet waar die rijdt, en dan krijg ik een aanslag wegenbelasting. Uh, daar heb ik nog nooit over gehoord dat er over geprocedeerd is. Nee, klinkt heel erg als een 1 en 1 is 2. Waarom is het zo ingewikkeld zoals het nu is dan? Ja, geen flauw idee. Uh, wij hebben het maar wat simpeler gemaakt. Dat vastgoedgetal is eigenlijk heel transparant, heel eerlijk. Uh, en iedereen kan het eigenlijk van achter zijn bureau narekenen. Want we hebben gewoon gezegd van nou, hoe groot is het huis? Op welk uh, perceel staat het? Uh, hoeveel ruimteconsumptie gebruik je. Daar maken we gebruik van de ja. index van het CBS. En dat is het rekensommetje. Ja, heeft u dit al voorgelegd aan minister Stef Blok, wonen? Ja, we hebben het heel kort vorige week met meneer Blok doorgenomen. En die heeft uiteraard aan ons gevraagd om het ook nog eens met financiën door te gaan nemen. Nou, dat gaan we de komende tijd natuurlijk doen. Daar gaat u ook nog even langs, meneer uiteraard. Kort. Ja. Want het voordeel is dat we weten waar we aan toe zijn eigenlijk. Dat is, dat is het verhaal. Het is duidelijk. En voor iedereen hetzelfde. Het is duidelijk, het is eerlijk. En uh, je weet in ieder geval zeker dat je een juiste belastingaanslag krijgt. ja. Gaat dit dan positief of negatief uitvallen voor woningbezitters eigenlijk? Nou, kijk, we hebben onderzoek laten doen, de OTB Delft, op ja. basis van een aantal gemeenten, om eens te kijken van nou, wie wordt er nou beter en wie wordt er nou slechter van. Als je daar heel breed naar kijkt, dan is de mediaan dat uh, het eigenlijk redelijk goed uh, te behap is. En natuurlijk zijn de winnaars en verliezers. Wie zijn de verliezers? Nou, er zijn uh, verliezers die uh, uh, uh, in, een, in wat afwijkend won, uh, woningen wonen, ten opzichte van het gemiddelde, zeg maar. Ja, zeg maar de woning die niet past in dat, in dat vaste plaatje. Nou ja, uh, afwijkt ten opzichte van een gemiddelde, precies ja. zoals ik het wat zeg. Wat zijn dat voor woningen? Nou ja, uh, u moet zich voorstellen dat een uh, hele bijzondere karakteristieke vrijstaande woning op een uh, te klein perceel of juist op een te grote perceel, ja. Ja, daar heb je een afwijking, dat klopt. Ja. Hoe ga je dat oplossen dan in dit nou, nieuwe systeem? Nou ja, we hebben toch ook gezegd van ja, één ding is zeker, uh, uh, feitelijk als we dit systeem zouden implementeren, uh, betaalt iedereen... Uh, naar rato van, uh, uh, uh, uh, van zijn categorie woning. He, als je, ja, maar goed, we, we constateren net dat deze woning... niet in één bepaalde categorie gaat vallen dan. Nee, maar laat ik het anders omstellen. Kijk, uh, nu zijn er denk ik een heleboel eigenaren... die denken van nou, mijn boswaarde die is wel lekker laag... dus ik maak nog geen bezwaar, want daar heb je nu geen belang bij. Ja, ja dat is nee. de categorie waar wij van zeggen. Ja, en toch is het eerlijk om dat uh, recht te trekken met elkaar. Ja, maar die staan daar dus helemaal niet op te springen. Nee, en toch zijn wij op zoek naar een systeem. systeem. Hm. En dat zijn dan meteen de winnaars ook, die daar profijt van hebben. Wie exact. zijn dat? Nou ja, dat zijn de mensen de die west. nu eigenlijk uh, te veel betalen, dan wel niet uh, helemaal correct betalen. Ja. In ieder geval die 182.000 mensen die bezwaar hebben gemaakt. Uh, had, had u niet wat eerder moeten zijn, had meneer, uh, minister Blok dit ook meteen mooi mee kunnen nemen in, in deze, al deze plannen die nu gelanceerd gaan worden. Nou ja, wellicht, kijk, uh, het is natuurlijk altijd even afwachten van welk moment kiezen we nu. We wilden ook uh, daar toch goed onderzoek door laten doen door OTB ja. Delft, dat is ook gebeurd. En uh, ja, het moment van de WOZ-aanslagen, dat is nu. Dus we mm -hmm. vinden dat dat we deze discussie nu ook tot dit moment nog moeten voeren. Ja, goed, tot slot nog even. Denkt u dat 2013 een beter jaar wordt dan 2012? Het is uh, denk ik sterk afhankelijk van wat er nu gaat gebeuren... met datgene wat er vanochtend allemaal uh, op de ja. persconferentie komt. Kijk, uh... Maar gaat dit een enorme uh, schok teweeg brengen, in positieve zin dan? Nou, ik heb er één uh, heel groot vraagpunt bij. En dat is van wanneer implementeren we dit alles nu? Want als we er nog negen maanden over gaan doen... om deze nieuwe wetgeving allemaal te implementeren... dan liggen we de komende negen maanden gewoon stil. Ja. Want dan gaat iedereen zitten wachten. Ja, nou gaan we waarschijnlijk horen straks om half elf. Uh, ik ben zeer benieuwd. De persconferentie van het kabinet in Den Haag... Uh, over de hervormingen op de woningmarkt. Hartelijk dank, in die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 Het is helemaal leeg, hè? Er ja, staan nog een paar banken, nog, of er staan nog een paar stoelen... er staan nog een paar tafels. Donker. Patrick Oosterhoorn, we staan voor uh, restaurant Sirocco. Nu dicht, maar hier heb jij een aantal maanden, jaren gewerkt. Als kok. Nou ja, ja uh, ik heb daar uh, een hele leuke periode gehad, als kok, ja. ja. En uh, op een gegeven moment kwam de tijd dat ik uh, te horen kreeg van... het boek is dicht, want we kunnen hier niet meer betalen. En dat betekent dat jij weer terug moet in Nederland? Nou ja, moeten, moeten is een uh, groot woord. Ik heb er eigenlijk zelf voor gekozen. Doordat ik eigenlijk elke zomer eigenlijk wel heel goed werk heb gehad. Maar uh, in dit geval weer, uh, dat is nu het derde jaar achtereenvolgens volgers, dat ik in de zomer heel hard moet werken om een centen bij elkaar te krijgen. En, uh, of, en om de winter te overleven. En dat kan ik niet opbrengen. We staan in het centrum van Benidorm. Uh, hoge... Flats om ons heen. Hoe lang heb je hier gezeten? Uh, Benidorm en omgeving 13 jaar. Dan ga je terug. Je laat een hoop mensen achter. Uh, maar je laat ook onder andere je vriendin achter. Uh, ja. Ja. Dat is eigenlijk wat het meest pijn doet. Hè. Weet je, het blijft mijn relatie. Ik laat haar niet achter met een gevoel van... ik ga jou vergeten. Nee. Want als ik alles op heb in Nederland... en ik kan uh, een, een, een beter leven hebben dan hier... dan uh, is het op een gegeven moment ook van... Uh, kom maar lekker naar Nederland, liever. Patrick Oussoorn is een van de vele Nederlanders... die de Costa weer verlaat voor een beter leven in hun thuisland. De Nederlandse consul in het gebied, Erik Durieu... vindt dat de meeste mensen die noodgedwongen door de crisis moeten vertrekken... dat vooral aan zichzelf te wijten hebben. Over het algemeen moeten concluderen dat het mensen zijn geweest die het ook niet gemaakt zouden hebben als er geen crisis was geweest. Ik ben van mening dat de mensen die goede kwaliteit leveren hier, dat die overleefd hebben, ook in deze crisis. En uh, dat dus degenen die weg zijn gegaan, ja, die, die hebben gewoon niet goed hun werk gedaan en, en uh, die moesten ermee ophouden. Nou, eigenlijk is het best wel hard wat u zegt. Als je het hier als je die niet hebt gered, dan heb je het aan jezelf te wijten. Dat is, ja, dat is gewoon zo. Dat, dat uh, is misschien hard. Maar ik heb ook de ervaring dat de mensen, de Nederlanders die hier naartoe zijn gekomen... dat die heel vaak hier totaal onvoorbereid naartoe komen. Die denken van nou, Spanje is een mooi land. Ik ga lekker uh, in onder de zon zitten en het is allemaal leuk en aardig. Ze denken vaak dat Spanje Nederland is onder de zon, wat dus niet zo is. Want een heleboel dingen gaan hier totaal anders dan in Nederland. En, maar komen dan hier en nou ja, die gaan een bepaalde activiteit beginnen... zonder dat daar een goed marktonderzoek is gedaan... dat ze zich gedegen hebben eh, voorbereid. Ook op, op alle procedures die hier gevolgd moeten worden, de wetgeving. Ja, en dan gaat het op een gegeven moment mis. Ja. Koren van het kaf scheiden, ja, dat is hier ook gebeurd. En op zichzelf, ja, natuurlijk heel triest voor de mensen... die het niet hebben kunnen maken. Maar eh, het was misschien wel nodig dat dat een keer ging gebeuren. Even kijken, ja, er zijn verschillende... Hier was mijn laatste appartement. Bij La Oya, een authentiek stukje Spanje met haven'tjes. Leuke lounge- en visserscafé'tjes. Oh, ja. Nou begint het weer te kribbelen. Iemand die alweer terug is in Nederland is Martina Robberson. Aan de Costa Blanca was ze makelaar. Een beroep dat ze vanuit Nederland blijft uitoefenen... maar dan van achter de computer via internet. Via de haven... Van Benidorm terug naar Brabant. Um, was het leven in Spanje nou in één keer zoveel minder leuk geworden? Um, ja, toch wel. Het, wat, mij, wat ik wel schrijnend vind. Ik heb dan ook, omdat ik al elf jaar woon en uh, ja, uh, heel goed Spaans spreek, vloeiend zeg maar. Uh, veel Spaanse vriendschappen en uh, dan is het toch wel... Uh, Erg, ook de mensen die, ja, die wat meer verdienden. En zeker die heel weinig verdienden. Als je ziet hoe die nog achteruit gaan op hun salaris. Dus ik moet zeggen, ja, dan, is de, dan voel je de zon en de, de cultuur en natuur die blijven. Maar er blijft toch iets sluimerend op de achtergrond. Zo'n naar onderbuikgevoel van ik loop hier een beetje te genieten... terwijl je weet dat er zoveel mensen in de misère zitten. En ik merk zelf dus ook een dalende omzet. En nu terug in Nederland... De site, of we hier proberen hier uh, nog huizen te verkopen. En misschien toch weer een nieuwe toekomst? Ja, ja ik, ben nu, uh, ik uh, wil me om laten scholen voor een uh, functie in de zorg. Uh, dus dat is een werk-leertraject. Met daarbuiten dus, uh, ja, de, de huizenverkoop met vervangers ter plaatse. En dan, uh, ja, zoals u wellicht weet, is het uh, in Spanje... Zijn de uh, ziekenhuizen en de privé-verzorgingstehuizen... Uh, ook uh, heel erg in opkomst, buiten wat, wat er al bestaat. Met name in het gebied waar ik zit, is dat heel erg ont ontwikkeld. Dus ik sluit geen, uh, hoe heet het, nabij nou, wil ik niet zeggen... maar over vijf of tien jaar dat ik daar uh, deels of fulltime uh, weer terug kan gaan. Nieuwe carrière-mogelijkheden in de zorg? Ja. Morgen in Crisis aan de Costa horen we meer over de toenemende Nederlandse zorg in Spanje. tot groot genoegen van sommige patiënten. Nou, je moet het een beetje zien als zeker voor je partner. Heeft toch een beetje het gevoel, ik heb ook nog een soort vakantie. Crisis aan de Costa, morgen weer een aflevering. Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail. Goedemorgen Straks raadsleden uit Almere mogen zelf subsidie gaan uitdelen. Hier is nu het ochtend humeur. Hier is Koos Postema. Politieagenten hebben vorig jaar 24 keer geschoten. Daarbij vielen vijf doden. Noodweer was het vaak. Eén zaak, een dodelijk schot op een 17-jarige jongen in Den Haag, wordt nog onderzocht. Justitie stelt dat politiemensen worden gezocht door agressieven steeds meer. Gebeurt steeds vaker. Oma Gent bestaat dus niet meer. Ik heb hem nog wel gekend. In mijn jongensjaren voetbalden we elke dag op straat. Geen auto te zien toen. En toch mocht het niet. In het vuur van het spel hoorden we de tweetonige fietsbel. De buurtagent kwam van zijn fiets. Maakte met wijsvinger een krom, maar duidelijk gebaar van hier zijn. Zweeg. Beschaamd bracht een van ons de bal aan hem. Hij fietste verder. We keken hem na. Bij de hoek aangekomen liet hij de bal vallen. We renden erheen. Oom-agent als pedagoog. Bestaat die nog? Hebt u wel eens gelachen met agenten? Ik wel. Toen ze mij het Zorro-verhaal vertelde in Rotterdam. Op een dag werd er veel gekerm en gehuil gemeld... vanuit een hoge flat in de stad. Politie erheen. Het gruwelijk geluid kwam uit een slaapkamer. Ze gingen naar binnen. Op een bed zat een snikkende vrouw in pikante kledij. Naast haar lag een kermende zorro. Later vermeldt het proces verbaal... dat dit paar het huwelijksleven wilde verfrissen. Daartoe verkleedde de man zich als zijn filmheld zorro. Zwarte cape, hoed, snorretje. Dan klom hij op de linnenkast... en sprong dan vandaar op het bed naar zijn lonkende geliefde. Dat ging al gauw mis twee gebroken benen, waarmee Zorro van zeer hoog in kostuum... naar de ambulance werd getakeld. Het gaf veel buurtplezier. Oom-agent, in die tijd nog. In Groningen hebben ze er ook toch nog één. Daar beefde de grond even niet, maar een inbreker wel... nadat hij zich achter een vuilnishoop had verborgen. Twee agenten sommeerden hem tevoorschijn te komen. Hij kwam niet, waarop één van de agenten... Blafte, Doodsbang voor honden kennelijk kwam de boef in beeld. Vraag nu aan de minister van Justitie, de heer Opstelten. Excellentie, is een cursus blaffen voor agenten niet aan te bevelen? En zou u zelf die cursus niet willen geven? Want in uw stem zit namelijk een mooie blaf verborgen. Morgen het ochtendhumeur van Henk Spaan. What you want Van de pipets. Het is uh, drie minuten voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1. Ieder raadslid in Almere mag straks 4000 euro aan subsidie uitgeven. En daarmee wil de stad de eerste gemeente worden... waar raadsleden op basis van crowdfunding geld kunnen uitdelen. GroenLinksraadslid Willy-Anne van der Heijden... is een van de initiatiefnemers. Goedemorgen. Goedemorgen. Is er geld over in Almere? Nou, we hebben het afgelopen jaar hebben wij uh, inderdaad geld uh, overgehouden. En we dachten, uh, we kunnen het inderdaad wel voor iets nieuws gaan uh, inzetten. Dit is wel een uh, goede gelegenheid om, uh, om dat te doen. En uh, ons idee was inderdaad uh, crowdfunding. Omdat wij het idee hebben, wij zijn op zoek naar manieren... om een soort directere democratie te krijgen. Ja, u, ja. Zeg maar. De beroemde en... afstand tussen burger en politiek moet kleiner. Uh, maar dat crowdfunding, hoe werkt dat? Want ik denk niet dat iedereen dat weet. Crowdfunding, is, uh, crowdfunding op zich betekent dat je een uh, project of een activiteit laat financieren door een donateur. En dat gebeurt daar via internet. Ja. En dat betekent in feit dat, uh, dat wij een uh, website willen ontwikkelen waarbij uh, burgers, instellingen of uh, verenigingen een, uh, een initiatief kunnen uh, uh, opschrijven... Uh, natuurlijk zit er ook wat er vooraf even gekeken van de, uh, hoe zit het met, moeten vergunningen, het moet concreet zijn en, en dergelijke. Uh, maar als het een uh, goed idee is, en ze vinden zelf ook een aantal donateurs, kunnen wij als raadsleden op een gegeven moment zeggen van nou, dit vind ik zo'n goed idee. En dat past ook helemaal bij de kleur van onze partij. Uh, dit ga ik uh, steunen met een bepaald bedrag. Ja, weet je wat, ik maak geld over en ik ga ze helpen. Ja, dat ja. is eigenlijk. Nou, ze moeten wel eerst zelf 60% bij elkaar hebben. Of ja. Zelf moeten 60% al aan donaties hebben. Ja. En dan zou 40% zijn nog als en dan uh, pas als... mag u als raadslid ja. inspringen. Ja. Over, over, wat voor project... doen, over wat voor projecten hebben we het eigenlijk? Nou, het is eigenlijk heel verschillend. Het kan bijvoorbeeld aan een skatepark, dat, denkt, hey, dat is een goed initiatief. Maar je kunt ook zeggen, van, nou, ik wil gewoon iets doen aan theater in de stad. Ja. Of uh, uh, als je denkt, van, nou, dat is een goed idee, ik wil dat daar of iets vernieuwends, Of op het gebied van duurzaamheid, of wat dan ook. Het kan mm -hmm. eigenlijk alles zijn. Zij zei van GroenLinks duurzaamheid, ja. ja, uh, ja. Uh, gevaar is natuurlijk wel dat je een soort cliëntelisme krijgt, hè? Uh, vriendjespolitiek. Nou ja, kijk, uh, we, het is een pilot om, uh, om te kijken. Van, er zijn natuurlijk uh, mensen die zeggen van, ja, uh, dat, hou je, dat breng je zo misschien wel erin... Ik weet niet of dat zo is, want het is natuurlijk wel. Uh, en de initiatieven zijn natuurlijk hartstikke zichtbaar. Het is alles op het site. En ook jouw keuze is hartstikke zichtbaar. Dus uh, mm -hmm. voor iedereen. Dus je iedereen wordt in de gaten gehouden. Je ja, je vriendje zou kunnen zijn. Of niet? Ja, oké. Okay. Nou, we gaan er meer van horen, ongetwijfeld. Uh, fris idee van GroenLinks raadslid Willy-Anne van der Heijden uit Almere. Crowdfunding, dus door raadsleden. Wij zijn het einde gekomen van deze Goedemorgen Nederland. Zometeen na de hoofdpunten van het nieuws. Lijn 1 e met Naida. En ongetwijfeld de persconferentie in Den Haag. De hervormingsplannen voor de woningmarkt die daar gepresenteerd worden. Maar eerst naar Ida. Goedemorgen, waar ben je van? vandaag? Hey, goedemorgen Carl-Johan. Wij zijn heel vroeg vertrokken, want we zijn op het eiland Schiermonnikoog. Ja, en we zijn hier omdat 60 wilde katten hier op Schiermonnikoog ter dood zijn veroordeeld. Ze krijgen binnenkort een nekschot. Want, zo zeggen de mensen hier, ze vreten alle andere dieren op hier op het eiland. Straks meer na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1 Het NOS-journaal. Rond deze tijd in Den Haag begint de persconferentie over het Woonakkoord. Zijn de fracties akkoord? Dat willen we natuurlijk weten. En uh, ja, wie zit er allemaal? Hans Andringa die, uh, staat daar voor ons bij. Wat gebeurt er op dit moment, Hans? Uh, we gaan straks zien dat uh, minister Blok en uh, de fractievoorzitters van de drie partijen... die extra nodig waren om dit akkoord te kunnen sluiten... dat die straks uh, de persconferentie gaan geven. Dus naast minister Blok zien we Alexander Pechtold van D66... Ari Slop van de ChristenUnie en Chris van der Staaij van uh, de SGP. Deze drie partijen nogmaals waren nodig om de plannen van het kabinet... aan een meerderheid te kunnen helpen in de Eerste Kamer. En met heel veel druk, uh, stoom en kokend water. Hebben ze dus de afgelopen anderhalve dag een akkoord over die woningmarkt kunnen sluiten? Het is nog niet begonnen, hè, maar ze zitten al wel. Ze gaan uh, nu zitten, dus uh, we kunnen elk moment kijken en horen hoe die uh, laatste gegevens uh, bij elkaar zijn uh, gekomen. Het is al wel duidelijk dat een aantal van de maatregelen geld gaat kosten voor minister Blok. Dus een van de belangrijke vragen zal zijn, hoe groot is het gat van Blok en uh, hoe uh, gaat dat weer gevuld worden? Wij komen straks uh, bij je terug, uh, Hans. Mensen moeten blijven luisteren naar Radio 1. Eerst een paar andere dingetjes uit het nieuws. Dieven die een paar weken geleden een monstrant uit het Katerijnenconvent convent in Utrecht... die hebben het duurste deel tijdens hun vlucht achtergelaten in dat museum. Dat is pas vanmorgen bekendgemaakt. Het gaat om de vergulde stralenkrans met vijf diamanten. De jacht op een doorgedraaide ex-agent in de Amerikaanse staat Californië... is geëindigd. In een uitgebrande berghut is een verkoold lichaam gevonden... en de politie gaat ervan uit dat het het stoffelijk overschot is... van Christopher Dorner. En vakbonden CNV en FNV zijn meldpunten begonnen... over omstreden crisismaatregelen van bedrijven. Volgens CNV vakmensen houden bedrijven... Steeds vaker vakantiedagen van werknemers in. Met het argument dat het crisis is. Later dus meer over die persconferentie in Den Haag. Dat was het nieuwsoverzicht. ANWB Verkeersinformatie op de A8 Zaandam richting Amsterdam... bij het knooppunt Koenplein 2 kilometer. Had te maken met de aanrijding die er was op de A10 de Ring Noord. Daar staat tussen knooppunt Koenplein en Westpoort... nog 2 kilometer richting Den Haag. Alle reisschokken zijn weer vrij. Dit is Radio 1, NTR, lijn 1. Hier is Naida Aurangzef. 50 tot 60 verwilderde katten worden binnenkort doodgeschoten op Schiermonnikoog. Ze zouden een gevaar vormen voor vogels en andere kleine dieren. De meningen over deze 60-tal katten zijn verdeeld op het eiland... waar nog geen duizend mensen wonen. Volgens de 1 zijn de katten import... En zorg zij ervoor dat de dieren die wel op het eiland horen bedreigd worden. Volgens de anderen is er op het eiland genoeg plek, dus ook voor de katten. Luisteraars, wat vindt u? Een nekschot voor de poesjes? Of kan het diervriendelijker? Bel ons 0800 1121 of mail naar lijn1 apenstaartje en uh, Twitter kan natuurlijk ook, dat is hashtag lijn1. Vanuit Hotel Berndorf op Schiermonnikeoog is dit lijn1. De kat van de buurvrouw komt altijd bij me eten. Ze geeft hem altijd kattenbrood, maar daar wil hij niks van weten. Nou krabbelt hij aan mijn de deuren, mouwt zich heet. Want van mijn krijgt hij de velletjes van het vlees. De kat van de buurvrouw komt altijd bij me eten. Want elke dag dat kattenbrood, dat heeft hij tegengegeten. 50 tot 60 katten op Schiermonnikoog worden binnenkort doodgeschoten met een nekschot. Want zij veroorzaken overlast volgens de inwoners en volgens de vogelwacht. Hier in het hotel, tegenover mij, Ardy Noorman van de Vogelwacht. Kunt u mij nou vertellen in het kort wat is nou precies het probleem met die katten hier op Schiermonnikoog? Uh, wat ik zeg is mijn mening. De uh, katten op Schierbonnenkoog in het natuurgebied... dan praat je over verwilderde katten. Dat zijn niet de lieve poesjes waar u het uh, over heeft. Daar zijn we allemaal uh, gek op. Verwilderde katten die leven al meer dan twee generaties in het wild. Zijn ruim twee keer zo groot als de katten die uh, wij normaal kennen. Uh, nemen een plaats in, in het uh, ecosysteem, in het natuurgebeuren... Uh, waar ze nogal wat schade veroorzaken. Um, en dan wel... Wat voor schade? Uh, nou, er is een onderzoek geweest, dat zult u straks nog wel even noemen. Daaruit blijkt dat ze 23.000 veldmuizen op jaarbasis eten. Dat is gevonden uit uh, keutelonderzoek. Als je dan weet dat uh, veldmuizen ook gevreten worden door uh, uh, rode lijstsoorten. Dat zijn uh, beesten die direct of indirect uh, bedreigd worden in hun voortbestaan. En dan praat je voor Schierman-Koog, wat een nationaal park is, over velduil, blauwe kiekendief, bruine kiekendief. Dus die... de katten eten het voedsel van de andere dieren op? Voor mij is dat een van de problemen waar je het over hebt. En wat ik zelf een groter probleem vind, is uh, de verwilderde kat vormt een, uh, een vorm van fauna vervalsing, Waar ik van vind dat je dat in een nationaal park... Wat is dat, faunavervalsing? Uh, dan praat je over beesten die er van nature niet zouden moeten voorkomen. Dus en... katten op Schiermonnikoog, dat is onnatuurlijk? Verwilderde katten in Nederland is sowieso onnatuurlijk. Wilde katten, zoals ze in uh, Zuid-Nederland al uh, voorkomen... die horen bij de fauna, die horen bij de dierenwereld... net als uh, vossen en uh, uh, wolven in uh, Noord-Duitsland uh, en Polen. Verwilderde katten zijn ontsnapte huiskatten... die hun plek veroveren mm -hmm. uh, in de natuur. Die daar geen vijanden hebben. De enige vijand is uh, voedselgebrek. Nou, als zij al voedselgebrek lijden, dan kun je je voorstellen wat rode lijstsoorten uh, te lijden hebben van voedselgebrek. Dus ik ben van mening, en die mening heb ik hier in het overleg gegaan van het Nationale Park ook altijd verkondigd... dat je de verwilderde kat in het natuurgebied, die zou je zoveel mo mogelijk uh, moeten uitroeien. En, en u, u, u praat over uh, 50 tot, tot 60 katten. Uh, de mensen die hier actief in het veld zijn, die uh, vermoeden dat je eerder tegen de 100 aan zit dan ja. de 50... Er is wel een onderzoek gedaan met uh, fotovallen. Even uh, over dat uitroeien. Want u zegt, en hoe doen we dat? Hoe gaan we dat doen? Die katten uitroeien? Of nou, het nou 60 is, zijn of er 100? Er is eigenlijk een, een opening uh, in, binnen dat overleg gegaan. Uh, want de terreinbeheerder Natuurmonumenten uh, heeft het uh, altijd tegen willen houden. Uh, er is nu een plan opgesteld om ze te vangen. Ik heb hier een notitie voor me liggen. Een notitie van 10 januari 2013... Uh, notitie heeft het onderwerp bestrijding verwilderde katten Schiermonnikoog. En daar staat letterlijk in. De katten worden gevangen met vangkooien. Na dagelijkse controle van de kooi wordt een verwilderde kat gedood door een nekschot. Ja, zo kun je het zien. Ja. Zo, ik ga naar de dierenbescherming. Aan de telefoon hangt Frank Dales van de dierenbescherming. Goedemorgen. Goedemorgen. Een nekschot voor de katten hier op Schiermonnikoog. Ja, ik, eh, ik heb even voor de zekerheid op de kalender gekeken welk jaartal eh, we leven. En volgens mij is het ook in Schiermonotoog 2013. En dan zijn we toch wel inmiddels eh, zo ver met de beschaving, hoop ik, dat we eh, niet meer eh, dieren gaan vangen. Ze vastpakken en dan met een nekschot eh, gaan doden. En, eh, volgens mij eh, hebben wij die, de middeleeuwse toestanden eh, ver achter ons eh, gelaten. En ook op het eh, zou dit eh, deze wijze van aanpakken van een overlast uh, niet meer uh, tot deze tijd moeten behoren. Daar zijn andere methodes voor om te zorgen dat de overlast... Uh, die er eventueel zou zijn op een uh, diervriendelijke ja. wijze... En hoe moeten we, we dat aangepakt. dan wel doen? Um, de Dierenbescherming um, heeft als enige organisatie uh, toestemming van de overheid... om uh, verwilderde katten uh, te vangen... Te neutraliseren zoals wij dat noemen, dus castreren of steriliseren en uh, weer uh, uit te zetten. Um, en in de praktijk blijkt, want wij doen dit altijd, uh, Blijkt dat dit de beste methode is om overlast van verlopen te hebben. U valt af en toe weg. Ik weet niet of dat alleen bij mij is of dat er ook thuis bij de luisteraar is. Nou, uh, dan uh, ga ik uh, uh, nog dichter richting Terschelling uh, uh, staan. Um, Um, wij zijn net, de dierenbescherming is de enige organisatie die, uh, van de overheid die verwilderde katten mag vangen, uh, castreren of steriliseren en weer uh, terugzetten. Ja. Dat doen wij al jaren op verschillende locaties in Nederland. En het blijkt in de praktijk de beste werkwijze om op een diervriendelijke wijze te zorgen uh, dat de overlast die veroorzaakt wordt door verwilderde katten uh, uh, alleszins het wordt. Oké, dus dat nekschot is niet hm. nodig, zegt u? Niet nodig. Absoluut niet nodig. Dat is echt uh, van de voordeel. Uh, het kan op een veel diervriendelijke wijze. De dierenbescherming wil ook graag uh, haar expertise aanbieden uh, hierbij. We zitten he heus niet in de strijd. Maar kom mensen, het is niet meer de tijd dat je een dier vangt in een kooi... ...en vasthoudt en dan vervolgens met een echte god ik, ik uh, ik ben het, ziet. Ik ben het voor een deel met uh, meneer Dalles... Van Dalen uh, ja. eens. Frank Dalen. Ja. Uh, van Terschelling uh, meen ik. Wij zitten hier op hoog, Maar uh, dat is een kwestie oh, van topografische ja, ja, ja, ja, kennis uh, hindert verder niet zo, hoor. Ja. Maar uh, u, u spreekt in een brief die ik gelezen heb over stress bij het vangen in een kooi. Nou, die stress is net zo groot als je ze vangt om ze te castreren en te steriliseren. En uh, ik uh, weet niet of je wel eens een verwilderde kat uit een kooi in een kooitje hebt gedaan... om die naar een veearts te krijgen om te steriliseren. Maar als je dan praat over stress, dan praat je over langdurige stress. En ik ben ook zelf tegen het vangen in een vangkooi. Ik ben er veel meer voor dat uh, de mensen met ervaring in het veld... en de mensen met een uh, geldige jachtakte en uh, kennis van zaken... dat je die uh, hier op het eiland bijvoorbeeld voor de eerste boot en na de laatste boot het veld instuurt... met uh, de opdracht alles wat een verwilderde kat is, gewoon in één keer uh, afschieten. Dan heb je geen lijden. Het is van jagen op katten, zegt u? Ik stel, dat is mijn idee, al, al jaren. Gewoon de verwilderde kat hier afschieten zoals dat uh, vroeger ook gebeurde. En zoals het in, uh, eigenlijk op alle andere waddeneilanden ook gebeurt. Terschelling, Vlieland, Aanland. Meneer Dalens van nou, de Dierenbescherming, is, ja, het gebeurt is, al. Ja, ja, ja, nou, ja dat is, is natuurlijk echt van de gekken. Uh, uh, niet voor niks wordt gezegd voordat de eerste boot komt en nadat de laatste boot vertrokken is. Dit moet natuurlijk uh, met zo weinig mogelijk... Uh, toeschouwers gebeuren, want het zijn beelden die wil je echt niet zien. Dat een kat wordt neergeschoten. Waarbij je ook lang niet altijd zeker weet of hij met één schot ook inderdaad gedood is. Of dat hij toch gewoon zich gaat verstoppen. Dat willen de jagers niet dat mensen deze beelden zien. Dus daarom gebeurt dat ook op die momenten dat er weinig mensen op de eilanden Ik zijn. Ik Zeg het, het even aan. Maar het is absoluut niet nodig. Wij, okay. kunnen aan, aan met, wij kunnen echt bewijzen, zowel wetenschappelijk als in de praktijk, dat uh, als wij die dieren vangen en behandelen en weer uitzetten, dan blijft de populatie stabiel. Want de oplossing die. Uh, nu wordt gesuggereerd van we schieten ze af. Meneer Dales. Dat zal, dat zal in de praktijk ertoe leiden dat de weggevallen katten ja. weer worden opgevuld door nieuwe aanwas. Oké, okay, meneer Dales blijft u even hangen, want ik kom straks ja. weer bij u terug. Maar ik ga nu even naar de collega's die bij de persconferentie zijn. Want uh, de persconferentie over het akkoord over de woningmarkt, daar gaan we nu even naartoe. Ja, op dit moment uh, horen we op de achtergrond uh, Kees van der staai van uh, de SGP. Hij is een van de fractieleiders van de partijen... die het kabinet uh, helpen bij het uitvoeren van een nieuw woonakkoord. En de belangrijkste punten daarvan die zijn uh, inmiddels wel uh, naar buiten gekomen. Dat is dat uh, de huurverhoging dat die, uh, lager gaat uitpakken... dan aanvankelijk was uh, uh, bedacht door het kabinet. Dat er allerlei maatregelen worden genomen om uh, schepen wonen dus tegen te gaan. Dat mensen met een te hoog salaris in een te goedkope huurwoning zitten. Uh, daarmee proberen ze die huurmarkt weer los te trekken. En zei minister Blok vol trots dat het allemaal toch gelukt was. Ook voor uh, de koopsector hebben wij uh, maatregelen genomen. Om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld starters makkelijker aan een woning kunnen komen. En er zijn ook maatregelen uh, genomen. Dat je dus niet meer verplicht wordt om 100% van die hypotheek af te lossen. Minister Blok van Wonen. Wij zullen er daarnaast voor zorgen dat op de koopmarkt... er wat meer ruimte is voor maatwerk. Maar aflossen in 30 jaar blijft de norm. Maatwerk zal mogelijk zijn in de vorm van een lening... waarop geen renteaftrek plaats mag vinden... maar die wel gekoppeld aan een hypotheek die in 30 jaar wordt afgelost... mag worden gesloten... Dat betekent dat zo'n lening op mag lopen tot de helft van de woningwaarde en maximaal een looptijd mag hebben van 35 jaar. Maar de rente daarover zal niet aftrekbaar zijn. Nou, minister Blok, hij was uh, behoorlijk uh, opgelucht dat hij hier vandaag wel een resultaat kon melden. Want de afgelopen dagen was er natuurlijk heel veel kritiek op hem dat hij de zaken niet goed zou hebben aangepakt. Hij werd dus geholpen door uh, drie oppositiepartijen. Die trouwens bij deze persconferentie ook wel aangeven dat ze hier nu niet zitten. Omdat ze graag het kabinet willen helpen. Maar omdat zij alle drie ook zelf mogelijkheden zien om die huur- en die kopersmarkt die al zo lang op slot zit, waar al zo lang problemen zijn, om daar belangrijke stappen vooruit te zetten. Nou, die persconferentie die gaat nog door. Er worden nog veel vragen gesteld. En meer details dus later op Radio 1. U hoorde Hans Anderinga vanuit Den Haag. Terug hier op Schiermonnikoog. Want 50 tot 60 katten worden hier binnenkort doodgeschoten met een nekschot. Want die katten die veroorzaken overlast. Dat zeggen inwoners van Schiermonnikoog, maar dat zegt ook de Vogelwacht. Hier bij mij aan tafel zit Koene Bik van het Nationaal Park Schiermonnikoog. Waarom moeten die katten dood? Uh, laat ik vooropstellen dat uh, het een lang gekoesterde wens is op het eiland. om uh, de verwilderde katten te bestrijden. Uh, in het overleg gegaan van het Park, waar alle partijen van het eiland, maar ook de overheden bij elkaar zitten, is hier vaak over gesproken. We hebben in 2011 een nieuw beheerplan opgesteld en in het beheerplan de mogelijkheden geboden om ook een bestrijding te doen aan de verwilde katten. We hebben de vogelwacht en de Eenheid gevraagd om dit verder uit te werken. En die zijn dus nu met een voorstel gekomen in het overleg gegaan. Wij hebben als overlegger gaan gezegd, wij vinden dit voorstel, daar kunnen wij mee instemmen. Ik ga dit nu verder uitwerken en gaan met natuurmonumenten. Is dus het voorstel dat die katten door, door middel van een nekschot... om het leven worden gebracht? Uh, het voorstel uh, voor ons, voor het overleg gaan is primair de bestrijding van de verwilderde katten. De wijze waarop en de methode erop... dat is toch primair eerst aan de partijen die hier trekker van zijn. Dat is uh, de Vogelwacht onder andere. Uh, We hebben natuurlijk nu gelet op de maatschappelijke discussie... over de zinsnede die u al een paar keer heeft opgelezen. Dat uh, nekschot hebben wij natuurlijk ons... Uh, ja, ook wel, wel, wel te rood op de wangen gekregen van... oh, dat is natuurlijk de wijze waarop te hebben opgeschreven, is niet handig. Ja, is dit niet handig? Uh, nee, het, het bestrijden van verwilde katten gebeurt in Nederland natuurlijk al heel lang. Uh, op allerlei manieren en allerlei methoden. Uh, de heer Frank Daals heeft ook net even aangegeven hoe het wel zou kunnen. Uh, ik denk dat wij binnen het overleg gaan, We alle partijen... Uh, ook luisteraars zijn van de maatschappelijke discussie... ook met elkaar hier nog een meer weer opnieuw mee in gesprek moeten. En moeten kijken op welke wijze we daar uh, gehoor aan kunnen geven... aan deze maatschappelijke discussie. Maar voorop blijft wel staan de wens op het eiland... om de verwilde katten te bestrijden. Okay. Aan de telefoon heb ik hangen Marianne Thiemen van de Dierenpartij. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Wat vindt u van alles wat u hoort... Nou, ik heb het niet helemaal kunnen volgen, moet ik zeggen. Maar uh, wat mij wel opvalt is dat uh, als er uh, nog een jaar geleden uh, door de natuurorganisaties werd gezegd dat het geen enkele zin heeft om uh, uh, verwilderde katten te gaan uh, doden, omdat je daarmee de populatie niet echt terugbrengt, dat je beter kunt zorgen dat je gaat steriliseren, dat je, dat je gaat steriliseren en dat er nu opeens al weer de roep is om uh, de katten toch te gaan doden, dan denk ik, nou, dan heb je toch niet echt goed een goed een, een duidelijke visie van wat je wil. Steriliseren is wat, wat, wat u betreft wel oké? Okay? Ja, dat is veel beter. Je moet natuurlijk kijken, de kattenpopulatie is al jaren stabiel. Er wordt gesproken nu over de katten die, de, die het eiland terroriseren. En dat het echt de spuilgaten uitloopt. Als je kijkt naar de tellingen, dan zijn de katten nog steeds dezelfde hoeveelheid als vele jaren geleden. Maar wat we natuurlijk willen, is dat die kattenpopulatie op zich niet verder uitbreidt. Als je dat wil, dan moet je ervoor zorgen dat de katten zich niet kunnen voortplanten. En dat kun je als je dan toch de Gaat vangen, kun je dat natuurlijk op een hele eenvoudige manier doen... door te steriliseren. Ja. Maar ja, een nekschot is natuurlijk goedkoper. Mevrouw ik ga naar Ardi van de Vogelwacht. Um, ja, er wordt, er wordt een, een enorme partij onzin hier over de tafel heen gestrooid. Het is eenvoudiger om ze te steriliseren. Ik weet niet of mevrouw van de Partij van de Dieren... wel eens een verwilderde kat heeft gezien, maar die laat zich niet zomaar vangen. Het uh, vangen in kooien lijkt me zelf enigszins een utopie om ze daarmee uit te roeien. Dat red je niet. Uh, verder is het voorstel al wel eens gedaan om ze te steriliseren en ze te vangen. En toen bleek na twee jaar dat daar een prijskaartje hing van minimaal twee FTEs, En er is niemand die dat wil betalen. Uh, verder horen die beesten niet in een nationaal park. Dat, uh, het nationaal park is het, uh, het toefje slagroom op de natuurgebieden uh, in Nederland. En uh, het kerstje op die nationale parken is uh, Schiermonakhoog. En het is... Belachelijk, het is te gek voor woorden dat je hier met een stuk fauna-vervalsing rondloopt van tussen de 50 en 100 wilde katten. Ardief zegt al een paar keer: je krijgt ze niet in een kooi. Waarom krijg je die beesten niet in een kooi? Omdat die beesten zich bijna niet laten vangen. Betekent dat dan ook dat ze gevaarlijk zijn voor ons, voor de mensen? Kunnen uh, ze de mensen er zijn ook gaan gevallen gaan aanvallen? Ja, Er zijn gevallen bekend op Stiermonokoog. Uh, van een, uh, onder andere een buurman van mij, die achter mij tegen de duin aan woont, die, he, die had een uh, jachthond, een, een of andere Hongaarse Wiesla. Dat beest is tot twee keer toe aangevallen door een verwilderde kat hier om de west. Dus de verwilderde oh, kat is nou, nog sterker dan de jachthond? Nou, het is niet sterker. Het is, uh, een, een, beetje een normale kat laat zich door een hond ook niet wegjagen. Marianne Thieme van de Ja, het Ze zijn gewoon gevaarlijk. Wat, wat, wat, is, dit de, is dit de meneer van de natuur- en vogelwacht? Ja. Nou, ik zit, oh, ik zit, ja, maar ik dat is ook duidelijk. Dan nou, weten we precies met wie we spreken. Dat, zijn natuurlijk, ja. dat is gewoon een jagersclub. Kijk, als we bijvoorbeeld de beheerder van ja, de Nationaal Park... Daar gaat weer zo'n partij onzin over de tafel, de want ah, ik niet. Die zegt heel duidelijk dat uh, de eiland al jaren wilde katten uh, kent. ...afkomsten van toeristen en boerderijen. En ja, er zijn vooral klachten, maar dat zijn vooral klachten van mensen met inderdaad jachthonden, mensen die jagen. Mm -hmm. Terwijl als je kijkt naar waar de, de katten uh, op jagen, dan zijn dat vooral veldmuizen. Dat zijn de hoofd, het hoofdvoedsel. Daar, hebben we dus, uh, daar heeft de natuur weinig last van. Dat blijkt ook uit het onderzoek van Francisco op de Hoek ja, daar van hebben ze vorig jaar. En ik denk dat het heel goed is om ook te kijken naar andere... Mevrouw Tiemann, we geven even, even Arnie... De gelegenheid om te antwoorden. U bent een jager. Nee, ik ben absoluut geen jager. Ik was een van de eerste leden van kritisch Faunabeheer destijds uh, zelfs. Want ik heb helemaal niks met jacht. Alleen als het nodig is om het uh, beheer van de natuur in de hand te houden... en in een dichtbevolkt land als Nederland moet dat... dan moet je af en toe uh, de hulp van jagers inroepen. Dat uh, geldt in Nederland voor de grauwe gans op dit moment. Dat geldt hier voor de grauwe gans op ook. Dat geldt ook uh, voor de verwilderde katten. Ja. En dan die uh, 23 veldmuizen. Uh, het, zijn dat, 24, het gaat om, ja, nee. om 24.000 nou, veldmuizen, 6.000 vogels en 6.000 hazen en konijnen. Ook hazen en konijnen ja. worden opgegeten door die katten. Ja, en hier op het eiland staat de konijn op het punt van uitsterven... door uh, myxamptose en daarna een uh, bacteriële infectie... waardoor ze spontaan omvallen. Er is een beheers- en inrichtingsplan waarin staat... en daar zijn we het allemaal over eens... dat is ook een opdracht van Natura 2000 dat de natuur op Schiermonnikoog zo divers mogelijk moet zijn. Daar hoort begrazing bij. Er ho hoort ook begrazing bij door hazen en konijnen. Konijnen zijn er bijna katten? niet meer. Ik ga en, nee, even, en die ik, nee, kat? Nee, nee die, jonge konijnen, die jonge konijnen die er dan nog komen... Ja. ook die worden opgevreten door die verwilderde kat... Ja, dus die kat die zorgt wel voor een heleboel, uh, dat er een heleboel in de war is hier die op Stier Monaco. Die verstoort nou, het complete ecosysteem. Ja, dat is ecosysteem. de bewering van deze meneer, maar het gaat er natuurlijk Mesra om wat Thieme. is uit onderzoek gebleken. En als er uit onderzoek blijkt dat uh, katten nauwelijks uh, uh, overlast veroorzaken, dan moet je daar natuurlijk naar kijken. Maar het goed, stel dat, dat je dan, dan ook even, even op op kiest. Ja. We uh, gaan even, even uitpraten alsjeblieft. Ja. Uh, stel dat je ervoor kiest om te uh, zeggen: Nou, de kattenpopulatie, uh, we hebben de mensen als, zijn we daar verantwoordelijk voor en laten we die indammen. Dan is het van groot belang dat je die gaat, uh, gaat, gaat vangen. Dat zijn ook al hele succesvolle, uh, elders in, in Nederland ook succesvolle projecten om dat te doen. En wat het probleem is, is dat als je ze bijvoorbeeld gaat uh, doodschieten, dan zorg je juist, en dat zegt ook Nationaal Park Schiemonnelijk Oog bijvoorbeeld en uh, natuurmonumenten, dan zorg je juist voor een enorme verstoring van de natuur. En uh, daarnaast is er een grote kans natuurlijk dat ook huis Katten worden doodgeschoten. Dus wat belangrijk is, is dat we de huiskatten gaan, uh, gaan chippen, dat we de uh, katten gaan uh, vangen en dan vervolgens als het een verwilderde zwerfkat is, dat je die dan steriliseert. Dus Tim, maar we laten even meneer Koenen Bik van het Nationaal Park reageren. Ja, ik wil toch wel even inhaken op het uh, onderzoek wat uh, door de Rijksuniversiteit Groningen is uitgevoerd. Ja, en kunt u ook antwoord geven, is er een kans dat ook gewoon de lieve katten die we als huisdier hebben het gevaar lopen dat ze nekschot krijgen? Uh, uit, uh, in het algemeen kun je een verwilderde kat heel goed onderscheiden van een huiskat. Uh, en mocht er twijfel zijn, uh, dan zal zeker uh, de afspraak zijn dat aan die huiskat wordt nagegaan: is het een huiskat en waar komt die vandaan? En we willen ook in het dorp, uiteraard, samen met het eiland, een brede voorlichting opzetten. Okay. En het onderzoek waar mevrouw Simons over heeft? Ja, het onderzoek van de Rijksuniversiteit van Groningen. Dat heeft uitgewezen, ik noemde de cijfers al even, uh, de predatie die hier plaatsvindt: uh, zoveel uh, muizen. Maar die muizen zijn natuurlijk ook voedsel voor de velduil, voor de blauwe kiekendief die hier uh, voorkomt. Het is een Natura 2000, rode lijstsoort. Um, dus dat zijn toch wel uh, grote gegevens. En ook 6.000 tot 7.000 broedparen op de grond. En, en daarnaast de hazen. Dat komt hier duidelijk naar voren. Er is een onderzoek gedaan vorig jaar. En deze winter loopt ook nog een keer een onderzoek naar het kijken wat ze in de winter eten. En samen mag ik toch wel uitgaan dat de Rijksuniversiteit daar een degelijk rapport over samenstelt. Okay. En... Het blijft een uh, maatschappelijke discussie die we zeker aangaan in het overleg. We gaan uh, proberen om op de juiste wijze toch uh, aan de biodiversiteit van Schiermonnikoog ja. meer tegemoet Helder. te komen. Aan de tafel ook wethouder Bert Korendijk hier op Schiermonnikoog. Wie besluit dat nou, wethouder, dat, dat, er, dus een, dat, die, dat er iets aan die katten wo moet worden gedaan en dat het next er moet komen? Wij zijn uh, met z'n allen vertegenwoordigd in het Nationaal Park, verschillende organisaties van buitenaf, beherende organisaties. De bevolking is uh, ruim vertegenwoordigd. De eilandvertegenwoordiging, de gemeente vertegenwoordigd. Het probleem uh, tussen haakjes van wilde katten speelt al jaren. Er wordt al jaren niet meer gejaagd. Vroeger werden zinnen die uh, redden zich met de verwilderde katten. Zijn er niet meer gejaagd wordt, uh, nemen die een aantallen aan toe. Uh, veroorzaken veel schade. En we zijn er met snel overeind in brede kring dat dit gedaan moet worden. Dan ga je kijken wat is de beste manier. Uh, daar is uitgekomen dat het vangen... Uh, kijken, is het een huiskat of een verwilderde kat uh, in de kooi? Dat kun je zien of hij is. Hoe kun je dat is. zien dan? Is je er één uh, dikker, uh, aan, dunner. An, zie de, je dat? Aan de bouw van een verwilderde kat kun je zien dat hij al jaren in het veld rondloopt. hij groter? Veel groter. Is echt een forse kat. Er zijn vaak tweede, derde generatie uh, katten. Die, uh, dat onderscheid zie je in één oogopslag Bijna twee keer zo groot. Maakt ja, ja. Ze, zijn, ze zijn tot wel vijf kilo. Ja. Tot wel vijf kilo. Ze zijn echt, echt forse, forse beesten en die, die, die zijn onhandelbaar. En die zijn ook niet meer te, terug te, op te voeden uh, als, als huiskat. En dan moet je kijken, wat doe je daar mee? De meest humane manier is om ze te plekken te doden. Want het vangen en steriliseren, wat mevrouw Thieme voorstelt... in de dierenbescherming, dan zou de kat naar de overkant moeten. We hebben eigenlijk geen dierenassen die uh, zo'n beest te plekken kunnen helpen... Uh, dat betekent voor zo'n beest een, een langdurige reis in een stressvolle situatie. En ik denk dat ook het ter plekke doden van een kat de meest humane oplossing is als je iets aan dat probleem wil doen. En bent u bent uw wethouder hier in Schiermonnikoog, dus ik ga ervan uit dat u uh, verschillende bewoners hier spreekt. Zijn de meeste mensen hier op Schiermonnikoog uh, de duizend man die hier wonen? Zij zijn die het met u eens? Uh, niet alle duizend. Uh, wij hebben uh, een vertegenwoordiging van, uh, in, in Nationaal Park uh, die is breed maatschappelijk uh, verankerd. En de meerderheid, de ruime meerderheid zegt er moet iets aan die katten gebeuren. Er zijn natuurlijk altijd mensen die zeggen van het is voor die beesten. Maar dan raad ik ze toch eens aan om in het veld eens goed te kijken naar wilde katten en verwilderde katten word je echt bang van als je zo'n beest tegenkomt. Oké, okay. Ik ga uh, gezien de tijd, lieve luisteraars... we hebben heel veel mailtjes, tweetjes van u gekregen... maar die kan ik helaas niet voorlezen. Want ik ga nog even terug naar Frank Tales van de Dierenbescherming. Ja, het ziet ernaar uit dat dat nekschot, of in ieder geval... die katten moeten gewoon dood. Is er nog iets wat je kunt doen om het, de levens van de 60 katten... op Schiermonnikoog te redden? Uh, ik, ik, ik ga mijn uiterste best doen als dierenbescherming om er toch voor die uh, katten op te komen. Ik hoor uh, dat er gesproken is over een overlegorgaan. Uh, daar zit de dierenbescherming niet bij. Nee. Uh, dat verbaast mij zeer en ik doe bij deze een beroep uh, om ook de dierenbescherming uit te nodigen voor het overlegorgaan. Zodat wij onze ervaring en kennis uh, ook kunnen uh, inbrengen om mee te krijgen. Wethouder, mag de ze handen. komen? Nou... Nah. Ja, maar... Nou, nee, de, ze mogen best komen. Maar uh, de discussie is hier gevoerd met allerlei geledingen. Rijksvaarders, wetenschap, uh, provincie, uh, gemeente, bewoners. Wat u betreft en, is en, de discussie vooral, vooral gesloten. Want de bewoners, uh, die hebben nu grote stemmen in het kapitel. Okay. En ja. dat is voor mij doorslaggevend. Gezien de tijd. Tot slot het laatste woord voor Marianne Thieme. Komt u naar Schiermonnikoog Ogen om de katten te redden? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat de dierenbescherming de kans krijgt om uh, te spreken met, uh, met de mensen daar uh, op Schiermonnikoog. Omdat we toch echt uh, een slimme oplossing okay. moeten vinden voor de dieren. En dat is Dank u wel. Niet, ik uh, moet eruit, uh, ja, mevrouw ja, Thieme. Het, het is duidelijk. Dank u wel. Dank u wel, luisteraars. Wij gaan genieten hier nog even op Schiermonnikoog. Tot morgen.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 Op volkskrant.nl. Dit is Radio 1.